Eerder vanmiddag werd al duidelijk dat die S-Palmira tot op enkele kilometers was genaderd en belangrijke gasvelden had ingenomen. Op de A9 bij Amsterdam-Zuidoost is een constructie met matrixborden op de weg gevallen. Twee auto's werden geraakt. Een had is om het leven gekomen, een ander is zwaar gewond geraakt. Toen het verkeersportaal naar beneden viel werd er gewerkt aan de weg. Volgens Rijkswaterstaat is er iets misgegaan, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De A9 is door het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Waarschijnlijk blijft de weg nog tot tien uur vanavond dicht. De nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bruno Leroux, is nog geen week na zijn aantreden in opspraak geraakt. Leroux werd dinsdag benoemd als opvolger van Bernard Cazeneuve, die premier is geworden. Op zijn cv staan twee topopleidingen die hij nooit heeft gevolgd. De minister vermeldde de opleiding op zijn eigen website... de site van zijn socialistische partij en op die van het ministerie. Van die laatste site is het cv inmiddels verwijderd. In Stockholm heeft de Groningse hoogleraar Ben Veringa... de Nobelprijs voor scheikunde in ontvangst genomen. De Zweedse koning Carl Gustaf gaf hem een medaille, een diploma en een document. Veringa is bekroond voor zijn onderzoek naar moleculaire nanomachines. Hij deelt de Nobelprijs met een Franse en Schotse wetenschapper.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 dit is kerst. U luistert naar Entertainment for You. bij 30 uur. Een uurtje extra. Dit is Wem. Last Christmas. Ja, wie kent hem niet? Oude gouden, oude topper. Ja, en uh, ja, ik had. Uh, ik heb al uh, eigenlijk wel een, uh, een beetje de hele avond ruzie met, uh, met de computer, zoals je gemerkt hebt. Maar goed, ja. Ik heb het gewonnen, in ieder geval. Ja, een beetje laat. Maar ja, beter laat dan nooit. We gaan verder met Gerrit Joling en You're All I Need Tonight. En wil je nog een plaatje aanvragen? Kan dat gewoon hoor, via Facebook. Now it makes me say the settlement in me does not exist. You're not here to. nummer van Gerrit Joling en You're All I Need Tonight hier bij CFM Entertainment for You. 106.9 uh, in de vrijheid er en natuurlijk 104.5 op de kabel. En 24 uur per dag op uh, Text TV hier in Zandvoort. Lekker digitaal. En wij gaan verder met Mike Dane en kom weer bij mij. Kom weer bij mij als het je spijt. Kom dan bij mij of ben ik je kwijt. Kom dus bij mij.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 Kom weer bij mij hier bij CFM Entertainment voor uw derde uur. Ja, een extra uurtje vanavond. Dus uh, ja, we gaan lekker verder met Henk Damen en ik laat je gaan.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 You yeah. Ik laat je gaan Ik laat je gaan Ja, dat was hier dan Henk dame. en Ik Laat Je Gaan hier bij CFM Entertainment voor je tot 8 uur en Jeroen van der Boom en hebben we het over betekenis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 Dat jij mijn bed verlaat, klinkt de schreeuw in mijn hart, omdat ik dit zo haat. Zeg in hemelsnaam dat dit geen einde is. Tegen, beter, beter in, overal tegenin. Volg ik weer, lof mijn hart, maar wil ik even in. Veel te snel, veel te veel, voor betekenis. Met de schoenen nacht weer aan je zij, kom deze keer iets dichterbij, dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij. Kom Mond verraad, dat jij mijn bed verlaat en zonder woorden in de nacht verdwijnt en mij. Dat hier het gezelligste station vanuit Zandvoort en omstreken natuurlijk is dit uh, ja, CFM Entertainment for You. En uh, ja, ik ben een ex extra uurtje eigenlijk hier uh, ja, aanwezig. En uh, ja, dat allemaal om een beetje leuke muziek te draaien voor jou. En natuurlijk, uh, ja, Jeroen van Broekhoven. Ja, die, die, die vraagt zelf uh, ja, zijn eigen nummer aan eigenlijk. En dan hebben we het over uh, Geef Niet Op. Nou, dat gaan we doen. komt hier Jeroen. En leuk dat je erbij bent, natuurlijk, hè? Ik denk nog veel aan al die dagen en de nachten met ons twee. De mooiste uit mijn leven en ik sta uren naar de zee. Ik kan emoties niet bedwingen en voel ineens een traag. Want ik kan amper nog bevatten dat jij bent weggegaan. Ik sta op. Begin te lopen, maak sporen in het zand. Mijn hoofd zit vol met vragen het wordt donker op het strand. Stap in de auto en ga rijden met bestemming onbekend. Ik kan niet verder, wil niet leven zolang jij niet bij me bent. Maar denk soms, geef hey, hey, niet op. Zoals zon naar de regen, op, op, op of morgen de dag weer heen. Kan ik maar lach terug. En nu je kilometers verder. Mijn hart tot ik bij jou, zal ik je bellen om te zeggen dat ik zo van je hou? Ben ik sterk in de het over is voor goed, Maar je zit zo diep van binnen in mijn hart en in mijn bloed. Ik kan je niet vergeten, de dingen die je zei. Die hele kleine woordjes maakten mij ontzettend blij. Voor mij is dit geen einde, dat accepteer ik niet. Van mannen zelf, ik denk wil ik jou er voor me zie. Geef niet al, wat zou als zon aan de regen? Kom morgen de dag weer. Geef niet al, wat op een dag. Geef niet Dat zou als zon aan de regen? Kom morgen de dag weer. Geef niet al, wat op een dag. Krijg ik me lach terug. Maar dan ineens vanuit de verte een voor mij bekende stem. Die fluistert dat het tijd is en blij is dat ik bij haar ben. Dan ging al langzaam te beseffen dat de dromen van daarnet. Ondanks al die nare dingen bij mij een lach hebben gezet. Als was zon aan de regen, morgen de hey, is, Wat op een dag weer hey, hey, Heet Wat op een dag Heb ik me Geef niet op. Jeroen Broekhoven. Of Jeroen van Broekhoven moet ik zeggen. Ja, geef niet op dus. Oh. Ja, dat is, dat is de andere van, van Jeroen. Ja, die moeten, we, die moeten we niet hebben. Ja, dat was zijn, zijn eerste hit. Uh, verliefd. Ja, dat was uh, Verliefd. Even kijken hoor. Ja, ik heb een beetje ruzie met, uh, met de computer. Ja, het, het wil gewoon niet lukken vanavond. Maar goed. Uh, ja. Even kijken hoor. DJ Roo, jij vraagt een plaatje aan van André Hazes. Ik heb, uh, ik heb even een andere genomen. Die jij vraagt, die heb ik niet. Uh, ik heb, uh, ja, heb mijn kerstnummer genomen. Met kerst ben ik alleen. Ik hoop dat die ook goed is. De ramen zijn beslagen. De verwarming staat op zes.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 Weg, maar hiervoor had je nooit een argument Ik wilde jou niet kwijt Vooral niet in een maand waar je overal aan denkt Dat jij me nu alleen niet vindt ik door en door gemeen Naar kerst ben ik alleen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 Toes zeg me wie Ik ga maar vroeg naar bed En leg een foto naast meneer. Ik hoop dan dat ik droom Dat jij me zegt hier ben ik weer Nee, nooit had ik gedacht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 Je dan een prachtige nummer in een nieuw jasje gestoken... nog net voordat hij eigenlijk overleed. André Hazes en met kerst ben ik alleen. En uh, ja, Diana, jij vraagt een plaatje aan uh, van, uh, van Jordan Peters. En uh, ik geloof in jou. Nou, hier komt hij.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 Een dag dan hoor je echt bij mij. Voel me als een prins als ik ontwaar. Want... Dan Jordan Peters en uh, ja, ik geloof in jou aangevraagd door, uh, door Diana. Ik weet niet, Diana. Ik weet niet. Nee. Volgende plaatje wordt aangevraagd door uh, Miu Miu en uh, ja, jij wilde een plaatje horen van uh, lange Frans. Blijf bij mij en samen met John West. Dit klinkt...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 dat jij in mijn leven kwam oh, Dus liefste, liefste, blijf, blijf. bij mij blijf, blijf, blijf, blijf. De liefde tussen ons gaat nooit meer voorbij Oh liefste, blijf bij mij Blijf bij mij Nou, nou, nou Nou ik weet dat je overal heen kan Maar ik zie je nooit staan met je koffer Nou en als je gaat, mag ik met je mee dan...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 Die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 Nou, dat was Jan West en Lange Frans en blijf bij mij hier op CFM Entertainment for You. 106.9 in de vrijheid, 104.5 op de kabel en 24 uur per dag op uh, ja, televisie, kabeltelevisie. En we gaan lekker verder met een verzoekje, dat is afkomstig van Loïse, die vraagt hem aan. Voor iedereen die zit te luisteren en uh, het moest de laatste nieuwe zijn van Jannes en huilen doe ik wel alleen.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 ik kom er zelf wel overheen, al ben ik niet van steen. Maar haar doe ik wel alleen. Vrienden zeggen vaak. Deelt alleen met ons jouw lach. Geef ook jouw verdriet, dat hoort bij vriendschap elke dag. Dan word ik stil, en ik zeg laat mij nu maar even. Een echte vriend heeft mijn vreugde verdiend.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 ik kom er zelf wel overheen, altijd ben ik niet van steen, maar huilen doe ik Zo, dat was hij dan. Een heerlijke plaat is dit. De laatste nieuwe van uh, Jannes. En huilen doe ik wel alleen. Heerlijk. Ja, uh, we gaan even verder. Ja, we hebben nog een, uh, ja, een dik kwartier eigenlijk. Hè. En uh, ja, een plaatje wordt aangevraagd door Federico. Federico, jij vraagt hem aan. Uh, voor, uh, ja, voor iedereen die zit te luisteren. Thomas Bergen en Joe Helena. En uh, ja, in mijn armen. En blijf lekker luisteren natuurlijk. Dit is nog steeds entertainend voor jou hier bij CFM. Ja, het laatste uurtje tot, uh, tot acht uur. Dus uh, zeg ik net, we hebben nog een, uh, een kwartiertje. In mijn armen mag je altijd zijn. Hoor ik fluister lieve dingen. Hoor de vogels voor je zingen. In mijn armen wordt de wereld klein. Even stilte in de strijd: een moment in alle tijd, laat maar. Dat je dan Helena en Thomas Bergen. En uh, ja. De titel was In mijn armen. Ja, het volgende plaatje. Dat uh, wordt aangevraagd door René Meijer. Uh, en nee, jij wilde een plaatje horen. Met Kerstmis op zee. Uh, van Ancora. Ik heb hem gevonden hoor. Komt ie René. Het is tijd om naar huis toe te gaan. Op zee is het ijzig en guur. Vooral nu is het niet te doorstaan. Met kerst wel een veemal nog thuis zijn. Maar mijn thuis is nog ver hier vandaan. Waar ik naar verlang, in, in ten stade is daar zijn met? Was je dan Kerstmis op Zee. De oude formatie nog van Ancora. Met uh, ja, Martin Dans nog. En Kerstmis op Zee. En ja, die werd aangevraagd door René Meijer uit Apeldoorn. En even kijken hoor. Ja, en dan heb ik nog een, uh, nog een verzoekplaatje. Die is... Uh, ja, die is... Uh, <coughs> sorry. Afkomstig van Joke uit Canada. En uh, jij wilde nog een plaatje horen van Boniem. En uh, ja, je wilde een Kerstlied horen. Ik heb genomen Oh Christmas Tree... Was je dan Bonnie M. en O Christmas Tree? Ja, het volgende plaatje, dat wordt aangevraagd uh, door uh, DJ Roo. En jij wilde een plaatje, hoor, ik laat je gaan, van Femke Hengeveld. Nou, hier komt hij hoor. Ik had hem ik had het kunnen horen na je stem. Ik had het moeten voelen aan de spanning tussen ons. Het lijkt dat ik jou nog steeds niet ken. En zeg wat alles overgaat en dat de pijn. Gericht. Ik had het niet te zien Naar jouw gezicht Ik had het te luisteren Naar de mensen Om me heen Waarom zei je het niet meteen Dat was er dan, Femke Hengeveld En ik laat je gaan. Was tevens het laatste plaatje. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan lekker afsluiten. Ik zou zeggen allemaal, bedankt voor het luisteren. Het was weer een uh, avondje vol met gezellige muziek. Gezellige toeschouwers via Facebook. Gezellige luisteraars. Ja, volgende week ben ik even, even niet aanwezig. Dus de week daarna zijn we weer retour. En natuurlijk de twintigste, dan uh, ja, hebben we een kerstavond. Dus uh, ja, van 6 tot 9 als ik, uh, ik me eigen niet vergis. Dus ik zou zeggen, tot dan. Bedankt voor het luisteren nogmaals en uh, graag uh, tot over uh, twee weken sowieso. Dan sturen jullie allemaal fijne.